12 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De hoofdaanklager in Turkije heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd... voor twee functionarissen uit Saoedi-Arabië. Volgens de aanklager zijn er sterke aanwijzingen... dat een assistent van de kroonprins en een generaal... bij de dood van de journalist Khashoggi betrokken waren. Het uitvaardigen van de arrestatiebevelen maakt duidelijk... dat de Turken er niet van uitgaan dat Saoedi-Arabië stappen tegen de mannen zet. Gisteren zei een groep vooraanstaande Amerikaanse senatoren... dat ze zekerder dan ooit zijn dat de moord op Khashoggi... in opdracht van de Saoedische kroonprins... heeft. De namen van de agenten die in Den Haag betrokken waren bij de arrestatie van Mitch Henriguez blijven geheim. Dat heeft het gerechtshof besloten. De anonimiteit van de verdachte staat volgens het hof een openbare behandeling van de zaak niet in de weg. Mitch Henriguez overleed bij zijn arrestatie in 2015.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 De Europese Commissie gaat Facebook, Google en Twitter vragen... om maandelijkse rapporten over Russische desinformatie, meldt Politico. Volgens de nieuwsite is dit onderdeel van een actieplan tegen nepnieuws... dat vandaag wordt gepresenteerd. De Commissie wil de rapporten hebben met het oog op de verkiezingen... voor het Europees Parlement in mei. De rapporten moeten ook worden gepubliceerd om het bewustzijn... onder Europese kiezers te vergroten van buitenlandse partijen... en hoe die proberen de verkiezingen te beïnvloeden... Volgens Politico gaat het expliciet om Russische desinformatiecampagnes. Het weer in het noordoosten is nog wat zon... maar geleidelijk net overal de bewolking toe. In de loop van de middag steeds meer regen. Het wordt 6 tot 11 graden. Morgen ook regenachtig en een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 te zien. Allee, hij gaat morgen pas weer. Nee, ik bedoel, dat je niet in de zak gegaan bent of zo. Nee? Ja, nou, meen naar Spanje is ook geen ramp nu, geloof ik. Nee. Nou oh, ja, ik weet het niet. Ik weet niet waar hij vent woont in Spanje, maar het maar... kan natuurlijk ook slecht weer zijn. Zeg. Maar goed, het is 5 december vandaag en uh, mocht u uh, vandaag inderdaad pakjes avond hebben, dan wensen wij u een hele fijne en uh, veel leuke cadeaus. Ik vraag me eigenlijk af of, uh, of DOS nog steeds geldt, hè? Dos? Voor de mannen, DOS. Stel, wat is dos? DOS? Das over hem sokken. <lacht> nee, het is anders. Nou, ik zag gisteren... Uh, TV was dat de ene dag de Ja, was dagelijk. een lijst, hè? Dat is een lijst van, uh, van wat er veranderd is in... Uh, de verlanglijstjes in tien jaar. Ja, dus vanaf ja, 2008 ja. tot nu. Ja. Het verbaasde mij wel dat het boek nog steeds op mijn meestaat. staat. Ja, ja, ja. Terwijl ik toch het gevoel dat het niemand meer leest. Was... Grappig. Ja. Het is dus het is kennelijk anders. Ja, er zijn nog steeds heel veel mensen... die graag nog zo'n echt boek in hun handen willen hebben... in plaats van een e-reader. Ja, het uh, verbaasde mij wel dat CD eraf was, hè? Ja. CD en DVD waren eraf. Die waren tien ja. jaar geleden echt uh, hoog ja. gewenst. Maar ja, ik, ik, dat, weet, dat snap ik dan wel. Met al, uh, in die tien jaar heeft natuurlijk de streaming uh, muziekdiensten uh, zo'n enorme vlucht genomen. Ja. Dat, waarom zou je nog een cd kopen als je Spotify of Deezer of wat dan ook of Apple ja. Music of hoe je het ook noemt? Als je als je dat hebt, ik bedoel, dat is nergens van nodig. Je hebt een muziekdatabase die, die er bestaat uit miljoenen nummers. Dan kan je ja. nooit op cd investeren. Nee, dat klopt. Ik koop ook geen cd's meer. Nooit. Maar het is denk ik, qua boek en e-reader is net zoiets als LP en alle Ja, ja ik vind e-reader, ik, ik, nou ja, ik lees de krant op mijn tablet, maar ik, ja, ik vind eigenlijk ik niks. Het, nee. Ik vind eigenlijk niks. Nee, het is maar toch ja, lekker om papier in je handen te hebben. Ja, ja. Net zo lekker als het is om gewoon een hele LP uit te pakken en de hoes te lezen. Ja. Ik denk nou, dat doe ik dan nog wel. Dat gaat waarschijnlijk weer stijgen op de verlanglijstje. Ja, want dat doe ik nog steeds. Als ik iets koop, is het een LP. Leuk. Weet je wat de laatste is die ik gekocht heb? Laat me raden. Nou, ik raad dan. begin met een B. Ja. <laughs> ja, begin met een B. Dan de eerste ja? van de, de, de, de Paul uh, nee, niet. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat kan natuurlijk niet. Nee. Nee. nee. Nou, vertel maar. We gaan er een 3-in-1 van draaien. Ah.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 Terwijl het avond wordt. Dit lied zing ik van de daken. In de hoop dat jij het zult horen. En mij dan zal vragen. Te komen praten. Over die laatste keer. Dit lied wilde ik voor je schrijven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 De nacht te gaan. Na een nacht van doelloos waken. En wanhopig wachten en luisteren. Na de nachten gaan bij het meer. Dit lied schreef ik morgen. Een vogel weet geen woorden. Maar ik kan voor je zinnen Waarmee ik zeggen wil. Te gau is te horen, te terwijl...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 Ik zeg ze zijn, jij zegt zo Dialo I'm yeah. yeah.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 Niemand dorp, een pad dat ik ooit heb genomen Ik ging er naartoe en het scheelde niet veel Of ik was nooit meer teruggekomen Er wonen daar mensen maar niet zoveel Ze hebben het niet zo op vreemden Eén nieuw gezicht vinden zij al te veel Volgens mij zijn het ontheemden want het prille begin van niemand dorp ligt in lang vervlogen tijden. Toen de wereld nog groter was dan men wist en het lot ons leven moest leiden. Er loopt een weg heen en er loopt een weg terug, maar het zijn twee verschillende. Goed wel. Vandaar riep hij nog, ik weet niet wat u hier zoekt. Maar we hebben het hier niet zo opvreden. De duisternis viel toen ik terug.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 Ik had een uitweg gevonden naar het glooiende land en uiteindelijk niemands dorp verlaten. Terwijl ik besefte dat het duidelijk was dat ik me in mijn rijstoel had vergist. Keek ik om een ver aan de horizon, lag niemands dorp nog steeds in de mist. een heerlijke plaat, gewoon uh, die je zelfs kunt draaien als je van de Eagles houdt. <coughs> ja, want uh, hij heeft een uh, slotverrekening gemaakt samen met de Dutch Eagles. Nou, die klinken bijna net zo goed als de originele, dus misschien soms zelfs nog wel beter. En uh, het, is, uh, het is gewoon een heerlijke plaat met, met gewoon lekkere liedjes in ja, toch wel een beetje de stijl van de Eagles, maar met onnavolgbare... Stemgeluid en vooral ook de teksten van Baldwin Grote. Die werd geboren op 20 mei 1944 in een uh, Japans interneringskamp in Batavia, tegenwoordig Jakarta, uh, in Indonesië, voormalig Nederlands-Indië. En zijn moeder Sophie Elisabeth Saueressig, uh, ja, zo heet ze, overleed in juni uh, 1945 in dat Japans interneringskamp uh, Chideng, zo heet dat kamp. En na de oorlog in 1946 keerde het gezin terug naar Nederland... waar de kinderen Boudewijn, zijn broer en zijn zus... in verschillende gezinnen werden ondergebracht... zodat zijn vader kon terugkeren naar Indië. En zo kwam de groot terecht in het gezin van een tante in Haarlem. In 1941 keerde de groot vader voorgoed terug uit Indië. Daarna in Nederland hertrouwde het gezin werd herenigd in 1952 en het uh, vestigde zich in de Cesar franklaan in Heemstede. En hier maakte hij kennis met Lennart Nijg, die in diezelfde straat gewoon wonen. En vriendschapsloot met de groot jongere stiefbroer Dirk. Beiden zaten ook op de uh, Kraaienester-school. De Kraaienester-school, ja. Uh, veel contact hadden de twee niet, daar de groot in klas hoger zat... Na de lagere school ging de Groot naar de HBS op eh, het Kornherd Lyceum in Haarlem. En hij had ondertussen gitaar leren spelen. En maakte op school indruk met liedjes van Jaap Fischer en Jacques Brel. En in de vriendengroep die hij opbouwde op het Lyceum dook eh, ook Nijg weer op. Die weliswaar op een andere school zat. Maar voornamelijk optrok met leerlingen van het Kornherd Lyceum. Nou, en dat allemaal gegaan is, dat is historie. Uh, u hoorde prachtige liedjes, drie prachtige liedjes uh, van het nieuwe album Even weg. want daar ging het om van Boudewijn en Groot. Lennart is al sinds 2002 niet meer onder ons, dat is ook bekend. Uh, maar Boudewijn uh, is nog steeds uh, oersterk bezig. Uh, drie liedjes, het eerste heette Nachtegaal, het tweede heette Dialogen en het derde heette de Niemandsdorp. En ik kan u deze plaat van harte aanbevelen, want hij is gewoon goed, prachtig. Oké. Okay. Dan hebben we ook nog een artiest in het licht vandaag, Beb. Het is niet te geloven, maar ja, we hebben ja, er ja. een. Ja hoor. Ja, ja, ja. ja. ja hoor. Wie denk je dat er komt? Nou, vertel. Artiest in het licht. Je herkent hem gelijk. <laughs> Je kent hem niet. is de de Sinterklaasje kent hem niet. Maar uh, Little Richard. Het zijn een iets latere periode... toen je van rock'n'roll overschakelde... naar soul en uh, rhythm and blues. En uh, ook dat kon iemand, de man... Uh, die kon heel veel... Little Richard, inspirator voor velen, onder andere voor Paul McCartney, maar ook bijvoorbeeld voor Autos Redding. Want als je goed naar de hele vroege Autos Redding luistert, dan hoor je toch echt wel voor 80% Little Richard. Want Autos was ook een grote, grote fan van, uh, van deze man. Richard, uh, hoe heet hij ook weer? Oh ja, Richard Wayne Pennyman, zo heet hij officieel. Hij werd geboren in Macon, Georgia op 5 december 1932. De man is dus gewoon 86 geworden vandaag. Hè? Ja, hij leeft nog, ja, nog steeds. Ja. Of hij nog wat doet, weet ik niet. Maar uh, in ieder geval, hij leeft nog. Bekend onder de artiestennaam Little Richard... was een Amerikaanse zanger, pianist... en hij geldt als een van de belangrijkste grondleggers... van de uh, rock'n'roll. En uh, je moet eigenlijk zeggen... de rock'n'roll is eigenlijk alleen maar... goed doorgebroken in Amerika... omdat Bill Haley een blanke dus, zich er ook mee bezig ging houden. Als dat niet gebeurd was, dan was de rock roll waarschijnlijk nooit van de grond gekomen. En eh, dan was het waarschijnlijk toch zo'n muziek voor, eh, voor de, de, ja, de donkere Amerikanen gebleven. Mm -hmm. Want die waren er al veel langer mee bezig dan, eh, dan welke blanke ook. Eh, denk aan jongens als Fats Domino die in 1948 al actief was. Eh, denk aan Little Richard natuurlijk. Denk aan Chuck Berry. En eh, dat soort mensen die dus eigenlijk de rock and roll hebben groter gemaakt en niet de blanke, zoals sommigen denken te moeten beweren. Dat is gewoon niet waar. Want het is rock and roll is gewoon een variatie, een dansje op rhythm and blues muziek. En die was er al in de 40 jaren. Eh, bekend onder, nou dat had ik al verteld, geloof ik. En eh, hij wordt ook vaak in één adem, in adem genoemd, natuurlijk, met Chuck Berry, Elvis Presley en Buddy Holly. Eh, wel, Elvis Presley niets heeft uitgevonden op dat, bied, op dat gebied. Uh, maar ook gewoon lekker dankbaar gebruik maakte van deze al lang bestaande muziek. Gebruik van de piano vertoont zijn rock enerzijds veel overeenkomst met Jerry Lee Lewis... die ook veel later kwam dan Little Richard. En uh, anderzijds met die van Fats Domino, wat wel een tijdgenoot is. Andere nadruk op uiterlijk vertoon... Uh, was de kenmerkende... Uh, en zijn kenmerkende hoge uithalen... worden ook wel eens gezien... als voorlopers van de glam rock. Nou, dat vind ik dan weer... het zal. In ieder geval, hij was een pionier... en samen met jongens als Chuck Berry... en Fats Domino... was hij gewoon de uitvinder van de rock'n'roll. Nu maar, jawel. Zo was het wel. Toch? Ja, ach ja. Ik zie mensen nog met mijn zusje luisteren... Ja. En dan uh, verstond je er geen één woord van. Nee. Want, <laughs> en dan ging je er samen hevig overleggen wat je dan moest gaan zingen. Ja. En het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pep Zwerus. Ja, precies. Ja, dan ja, moet je ja. dat allemaal maar even doen. Hè? En, uh... Zo ging je dat uitzoeken. Maar er zijn andere dingen gebeurd, zeer dichtbij. Een man heeft dinsdagmiddag een tweejarig meisje proberen te ontvoeren... Op de markt bij het winkelcentrum Schalkwijk in Haarlem. Door snel optreden van omstanders is de man overmeesterd door de politie. De dader pakt het meisje op en rende er vandoor. Ze was met haar opa en oma aan het winkelen. Omstanders zagen het gebeuren en zijn dus te hulp geschoten. Zij belden 112 en zijn achter de dader aangegaan. Dat bevestigt een politiewoordvoerder. De dader is kort daarna overmeesterd door de politie. Het meisje herenigt met haar opa en oma. De schrik zat er goed in bij het meisje, de grootouders en de omstanders. Het meisje is ongedeerd gebleven. De dader, een verwarde man, is meegenomen naar het politiebureau... voor verder verhoor. Een fietser is dinsdagavond gewond geraakt... bij een botsing met een auto op de Westelijke Randweg in Haarlem. Even na half acht ging het mis op de kruising... van de Westelijke Randweg en de Zeilweg in Haarlem. De fietser kwam hard in botsing met de auto... De politie en meerdere ambulances zijn opgeroepen en het slachtoffer is opgevangen door het ambulancepersoneel en overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval was de N208 richting Velsenbroek tijdelijk afgesloten. De politie doet verder onderzoek naar het ongeval. Zandvoort vanaf 1 januari zal de VVV Zandvoort zijn gehuisvest in het Zandvoortsmuseum aan het Gasthuisplein. Het betreft alleen de Bali-functie. De medewerkers van de marketingafdeling van Zandvoort Marketing verhuizen niet mee naar het museum. De laatste jaren is het aantal bezoekers van het VVV-kantoor uh, sterk verminderd, omdat men tegenwoordig veel informatie online opzoekt en ook vindt. Toch is er wel voor gekozen om de Bali nog niet helemaal af te stoten. De VVV zal in elk geval één jaar in het museumhuis vesten. Daarna wordt besloten of het wordt voortgezet. Het museum en Zandvoort Marketing zijn zeer enthousiast over de oplossing. Waar de marketingafdeling heen gaat is nog niet bekend. Er zijn gesprekken gaande over een geschikte locatie en uiterlijk. Januari wordt meer duidelijkheid erover verwacht. Het pand aan de Bakkerstraat zal dan op termijn worden verlaten. Tot zover het regionale nieuws van één. Het is misschien nog even handig om te vermelden dat... Uh, ik weet niet of de situatie nog niet is, dat kijken we nog even naar. Maar als u richting Heemsteden gaat, dat u uh, een omleiding tegenkomt bij de Viersprong... Dat is misschien wel handig, want ze zijn daar met iets bezig. En uh, je wordt dus daar omgeleid. Dus je kunt niet uh, het stukje tussen uh, zeg maar Heemsteden. Uh, daar kon je tenminste vanmorgen dat ik hierheen kwam, konden we daar niet door. Aha. Dus dan weet u dat ook maar even. Wat ze onze... mee bezig zijn, uh, dat zijn uh, verlichtingscontrole. Oh, oké. Okay. Verlichtingscontroles. Het wordt wat eerder donker buiten. Ja. En ze gaan nu controleren of de mensen hun verlichting van hun voertuigen, twee en vier wielers, allemaal in orde hebben. Oh, nou, dan weet u dat ook. In ieder geval, je wordt, het verkeer wordt voor een deel omgeleid. <middels>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 Sint zat op deze woensdag te denken, wat zal ik vandaag voor weer gaan schenken? Er zijn vrij veel wolkenvelden, maar druppels vallen er tot in de middag zelden. Later vandaag is er wel kans op regen en bij dit alles wordt het vandaag een graad of negen. Vanavond en de komende nacht is het regenachtig en nat, maar met temperaturen van zo'n 8 graden in her is het niet glad. Morgen heeft de Sint... Het land had weer verlaten, maar het wolkendek vertoont nog weinig gaten. Het is en blijft maar bewolkt met soms wat regen... maar de neerslaghoeveelheden vallen voor de boeren wel wat tegen. Het weer is ongekend warm, maar met 12 graden uh, stoken wij ons dus niet arm. Naar morgen is het wisselvallig en afhankelijk niet koud... maar na het weekend komt er wellicht weer wat. Uh, waar de winterliefhebber van houdt. De temperaturen gaan dan omlaag... Het gaat allemaal erg traag en in de nacht gaat het dan wat vriezen. En natuurlijk hou ik dat in de smiezen. Tot zover, Rico Schreuder over het weer. <lacht> nou, compliment hoor. Ik vond het geweldig. Geweldig Alleen het was niet helemaal waar, want toen ik vanmorgen hierheen replenste het, het al. Dus, uh, wij kregen een forse bui op ons hoofd. Dus nou, uh, dus. Uh, maar goed, dat doet er allemaal niet toe. Lekker. Team your face Mistress lies are nothing like the sun. My hunger for her explains everything. I Echt, ja, de naam is meneer Summers. Ja. ja, ja, dat is wat... Ik moest hier aan denken aan, aan die Moon, Sister Moon, omdat er van de week een televisieprogramma was over de klimaatveranderingen, de milieuproblemen, ja. en toen hoorde ik van André Kuipers dat miljoenen, miljoenen, miljoenen, jaren geleden bij het ontstaan van onze aarde, uh, er een dus de beroemde enorme explosie is geweest... en dat die maan zich toen van ons afgescheiden heeft. Dus ja. die is eigenlijk gebaard door de aarde. Ja. Dat, vond ik, dat wist ik helemaal niet. Ik weet toch eigenlijk weinig. En ja. Ik ga dat nu allemaal eens een beetje beter onthouden. Ja. Want het is toch, was toch een bijzonder interessant programma. Het schijnt hier zo te zijn. Ja, ik weet het niet, dat er ergens in de aardbol een, een, nog een plat stukje zit... waar die maan vandaag gekomen is. <laughs> ja. Maar dat weet ik ook niet hoor, dat heb ik wel eens horen vertellen. Maar dat is inderdaad zo, de, de maan komt voort uit. De ja, aarde. die heeft zich daarvan afgescheiden. Ja, nou. een soort knal was dat, hè. een hele grote knal. De oerknal, de beroemde oerknal. Ja. Oorknal, ja. Nou, nee, de oerknal, dat is gewoon dat is de, dat, dat, de, de zonne-explosie... waardoor de aarde dan weer ontstaan is. Die ging er dan vooraf. Ja. En uh, dat is, maar goed, er is van alles gebeurd. Maar dat is miljoenen jaren geleden, hoor. Daar weten wij niks van. Weten wij niks van? Laten nee. we hopen dat we een dergelijk eind, want vaak uh, begint het, eindigt het zoals het is begonnen. Dat we dat dan maar niet meehoeken te maken. Dat weet je niet. Je kan weet het Kan zomaar gebeurd zijn. Ja, ja, ja, ja. Morgen toevallig een, een of andere grote meteoriet of zo uh, uit zijn baan raakt, ja. of een andere planeet uit zijn baan raakt en we komen in botsing, dan is het gebeurd. Uh, met de, nee, ja. de koopman. Maar ja, daar weet je allemaal niks van. Nou. Volgens uh, Star Trek halen we de, de 24ste ja. nog, nog wel. Uh, ja, ik ben helemaal nog steeds in Star Trek. Dus dat, dan, dan krijgen we toch, dat redden we nog wel. Toevallig. Oké, okay, nou, mooi weer. Hè? Toch? Ondertussen gaan we maar gewoon leuke dingen doen. Wel nou ja. Zo is een artiest in het licht, toch? Artiest in het licht. Hé, hey, wat is dat witte poeder wat er ligt? Wat is dat voor wit poeder? Wit poeder wit, poeder wit poeder? Ja, ja, er ligt daar wit poeder. Wat oh, is er dat? wil iemand iets over vertellen? Cocaïne. Okay. JJ Kale. too soon. What have you done? En daarvoor uh, vooraf gegaan door cocaïne. En uh, twee van de bekende nummers van uh, deze gigant. Meneer J.J. Kale, geboren als John Weldon Kale in Oklahoma City. Op 5 december 1938. Hij zou dus 80 geworden zijn vandaag. Maar uh, zo mocht het niet wezen. Hij overleed in La Jolla. En dat is ook gebeurd op 26, gebeurt op 26. Juli 2013, dus hij is al ruim vijf jaar niet meer onder ons. Dus Amerikaanse singer, songwriter en gitarist. En hij groeide op in Tulsa, ook wel in de staat Oklahoma gelegen. En hij was het bekendst door twee songs... Van, ...vertolkt door Eric Clapton, namelijk After Midnight en Cocaine. J.J. Kill was de bekendste vertolker van de Tulsa Sound. Nou, dat van Clapton, dat klopt natuurlijk wel voor een deel. Maar er waren um, toch wel meer nummers waardoor hij bekend wordt. Ik neem het liedje The Breeze. They call me The Breeze. Ik kan me bijna geen bluesband of uh, zoiets uh, herinneren... die dat nummer niet speelt. Um, dus dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat is al heel belangrijk. Nou, um, J.J. Kildes en uh, Het is vandaag zijn geboortedag. En dat is natuurlijk een goede reden om daarbij stil te staan. Vriendje? Het is, uh, ja... Vijf jaar niet meer lijfelijk onder ons... maar altijd onder ons met zijn muziek. Artiest in het licht... Massina. Because your mama don't. Cause your mom Tist in het licht. Make out a secret is the show let us wait for. en Jim Messina. Een jarenlang een duo geweest en het ging natuurlijk om Jim Messina. Want het is zijn verjaardag vandaag. De man werd geboren op 5 december 1947 in Maywood in the United States of America. Hij speelde korte tijd in de Buffalo Springfield, onder andere met Stephen Stills. En hij deed dat ook nog een korte tijd in Poco. En eh, volgde zeven jaar lang een duo met Kenny Loggins. Wij gaan naar het NOS Journaal van 1 uur. En we zien u straks terug met een leuk stukje Toon Hermans. Nee, niet Sneeklaas. Want eh, dat hebben we gister, eh, maandag al gedaan. Dus dat doen we niet nog een keer natuurlijk. Maar ik heb een andere, heb een andere leuke van hem gevonden. Dus ik zou zeggen, tot zo.